NOS Nieuws van 10 uur. Dit is Rashid Finch met het NOS Journaal. Terrororganisatie Islamitische Staat heeft de Britse hulpverlener Alan Henning onthoofd. IS heeft een video van de onthoofding op internet gezet. Henning werd in december ontvoerd toen hij medicijnen naar een ziekenhuis in Syrië bracht. Vorige week stuurde hij een audioboodschap naar zijn familie waarin hij smeekte om in leven te blijven. De Britse premier Cameron zegt dat de onthoofding van Helling aantoont hoe vreed islamitische staat is. Hij zegt dat Groot-Brittannië er alles aan zal doen om de moordenaars van Helling te pakken te krijgen en te berechten. Strijders van IS zeggen, zeggen dat ze de Syrische stad Kobani vandaag in handen willen hebben. Vandaag begint het offerfeest in de islamitische wereld en IS heeft gezegd dat dit weekend om die reden... een mooi moment zou zijn om de overwinning in Kobani definitief op te eisen. Koordische strijders die nu de stad in handen hebben, denken dat ze die niet hoeven op te geven. Aan beide kanten neemt het aantal slachtoffers toe. Bij aanvallen op de demonstranten in Hongkong zijn 19 mensen opgepakt. Raakten 18 mensen gewond, onder wie 6 agenten. Volgens de politie zijn onder de arrestanten mensen met banden met de georganiseerde misdaad. De demonstranten eisen dat de politie hen beschermt tegen zulke aanvallen. Voor het eerst in de geschiedenis is een vrouw na een baarmoedertransplantatie moeder geworden. Een 36-jarige Zweedse vrouw kreeg de baarmoeder van een vriendin van 61. Voor de leider van het onderzoek was het verrassend dat zo'n oude baarmoeder nog functioneerde. De baby werd na een zwangerschap van 31 weken geboren. Dat is 9 weken te vroeg. Maar het jongetje is wel inmiddels thuis. Formule 1 wereldkampioen Sebastian Vettel verlaat Red Bull aan het einde van dit seizoen. Volgens de BBC neemt hij bij Ferrari de plaats in van Fernando Alonso. Vettel reed sinds 2009 voor Red Bull en werd vier keer wereldkampioen. Het weer. De dag begint zonnig, maar later vandaag bewolkt en s'avonds vanuit het westen regen. En het wordt zo'n 21 graden. Dit was het NOS. -GES. ZFM. Verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Alkma richting Amstelveen staat via bij Badhoevedorp 3 kilometer. Dat komt door uitgelopen werkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie.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 live this life of luxury blazing on the sunny afternoon in the summertime in the summertime in the summertime my girlfriends run up with my car, I'm gunned back Some cruelty Now I'm sitting here Goedemorgen Zandvoort, u hoorde de Kings, sunny afternoon en wij wensen u een sunny morning. Vanuit uh, Hotel Hoogland op deze Dierendag uh, gaan wij weer een, hopen wij, een zeer interessant programma u brengen. Uh, de techniek vandaag is in handen van Sander Doudij. De redactie is van Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik en de eindredactie is Gerry Rutte. De koffie wordt verzorgd door Gert van Kuik en u bent van harte welkom om die te proeven. Presentatie Don de Grebber. En u hoorde zo net de opening van Henny van der Leden. Goedemorgen Henny. Goedemorgen Ben. Wij hebben op deze Dierendag, begrijp ik, heel veel mensen in de uitzending. We gaan het met mensen en over mensen hebben. Ja, geen dieren in de uitzending. Nee, dat is een beetje moeilijk. Maar we hebben voldoende mensen. We hebben een leuk programma. We beginnen met... Ja, we beginnen met Kunstkracht 12. De jaarlijkse happening zou ik bijna zeggen in op het gebied van kunst. En daarvoor hebben we deze keer Frank Stolk, voorzitter van de BKZ... die ons gaat vertellen wat er allemaal te zien is en waar we naartoe kunnen gaan. Ja, want het wordt een leuk weekend, hè? Daarna is Wendy Moore, schuift aan, hopen wij, de dressuurkampioenen, met uh, de nodige informatie daarover. Ja, en dan, uh, ja, je kan er niet omheen natuurlijk. Er is uh, politiek gezien nogal wat gebeurd deze week. Uh, we gaan met Carl Simons praten, maar we gaan niet praten over wat er gebeurd is, want... Uh... Dat is het verleden, dat is gebeurd, er is toch niks aan te veranderen. Maar we gaan wel praten over, ja maar hoe gaan we nu verder? Want er is nogal wat gebeurd en er zijn nogal wat gevolgen waar wat aan gedaan moet worden. Ja. Daar gaan we met Carlo over praten. En hoe nu verder is natuurlijk iets wat we meteen weer oppakken na het nieuws. Want er verandert natuurlijk het nodige in de zorg, de werk en het inkomen in Zandvoort. En hoe nu verder... En hoe gaat het daarmee, daarvoor komen uh, twee wethouders, de heer Bluis en de heer Kuiper, uitleggen hoe voor Zandvoort hoe dat nu verder moet. Ja, en uh, omdat dat nogal uitgebreid is, hebben we daar een dubbel item van gemaakt. Dat betekent dat uh, we daarna gaan, als dat afgelopen is, naar het laatste item. En dat gaat uh, weer over kunst. We beginnen met kunst en we eindigen met kunst uh, deze ochtend. Ja, het is en dat punt. gaat uh, over Villa Kakelbond, een expositie, waar uh, Jan Kool ons alles over over gaat vertellen. Dus we hopen dat u uh, bij ons blijft en uh, dat het een plezierige uitzending gaat worden. Ja, goed, uh, onze gast is uh, al lang aangeschoven. Frank Stolk, onze eerste gast. Frank, welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Mag Frank zeggen? Ja, natuurlijk. Ja, okay, goed. Goed. Uh, Frank, Kunstkracht 12, hoeveel jaar is dat? In mijn ja. herinnering is het oh, heel veel heel, jaar. Heel ja. ja. Het is eigenlijk een al begrip hier in Zandvoort en een heel goed begrip. Uh, we vinden ook dat we... het is natuurlijk ook een eigen ijzersterke merknaam. Ja. Kunstkracht 12. Ja, ja, ja, ja, ja. En zoals ik uh, het weer hoorde, hoorde ik uh, dat uh, vanavond waarschijnlijk Kunstkracht 12 ook echt gaat loeien hier over de kust <laughs> tegen begrepen. Dat het even ja. onzuimer wordt. Ja, ja. Uh, uh, het is uh, op 4 en 5 oktober, dus vandaag en morgen, ja. uh, is het al geopend of wordt het nog geopend? Ja. Gister, gisteren hebben we een opening gehad uh, in het uh, museum, uh, tegelijk met de opening van uh, Villa Kakerbond. Daar hangen ook wat uh, uh, of werken van kunstenaars van ons. Ik begrijp en, dat dat dus samen gaat. Dat gaat keer. Uh, ja, ja. ja, dat gaat samen, daar ja. hebben we ook heel veel uh, mensen aan meegedaan. En ik kan iedereen ook aanraden om daar uh, een, een kijkje te gaan nemen in het museum. Want je wordt aangenaam verrast van wat er allemaal al aan kunstwerken staat en hangt en hoe het is ingericht. Het is echt een, een, een heel leuk gebeuren in het museum ook Ja, en daarna is het een kwestie van uh, de wandelschoenen aantrekken. Daarna is het een kwestie van de wandelschoenen aantrekken. Ja, ik nodig iedereen dus ook uit die geïnteresseerd is in kunst uh, om uh, te starten in de Duinstraat. Dus de oude, daar is de oude brandweerkazerne van. Uh, uh, de gemeente Zandvoort. Voor de mensen die het misschien niet weten. Zal ik maar even uitleggen. Want het, het ligt een beetje, voor, een beetje voor scholen. Dat vind ik zelf tenminste. Uh, als je Zandvoort inrijdt en je rijdt naar boven toe richting Bolenvangen, Is het de laatste straat aan je rechterkant voor de rotonde. Ja, dus je kan ja. het na het politiebureau, na het politiebureau, de politiebureau, de politiebureau rechtsaf. Ja, gelijk rechtsaf. En, en, dan en dan kun je het ook weg, niet meer he? missen. Dat is, ja, ja. Uh, dat is uh, heel leuk ingericht. Er staan twintig uh, kunstenaars, dus daar is al heel veel te zien. En daarnaast hebben we dus nog uh, acht andere locaties waar uh, ateliers die opengesteld zijn ja. en waar heel veel te zien is. En daar is een programma van, heb ik begrepen. Ja. En dat is, uh, wij hebben er al eentje voor ons liggen. Ja. Maar uh, hoe kom je aan het programma? Hoe kom je aan deze mooie folder, zie ik? Uh, nou ja, we, we nodigen iedereen uit om in de Duinstraat uh, te beginnen. Dus bij de brandweerkazerne. En daar liggen de folders. En er liggen op nog sommige andere plaatsen ook nog folders. Zoals een museum. Daar. Maar we raden eigenlijk iedereen aan. Om echt, echt in de Duinstraat te beginnen. In de brandweerkazerne? In de brandweerkazerne okay. te beginnen. Ja. En die is open om. Die is, als het goed is, is die nu al open. Maar ze moeten natuurlijk eerst even luisteren. Dus naar de radioprogramma. En daarna kunnen ze. Da de daarna Duinstraat, kunnen ze absoluut. Ja hoor, kunnen ze gelijk naar de Duinstraat afreizen. Oké. Okay. Ja. Uh... De folder halen ze op, daar staat een route op getekend. Er staat, er staat, er staat een route opgetekend. En uh, met de nummers van de, de ik zou maar zeggen de deelnemende exposanten. En het is uh, het is allemaal heel goed te doen. En ja, het is natuurlijk vandaag een prachtige dag om uh, die route helemaal te volgen. Hè? Want het is, het is mooi weer en morgen ja, het is ook ideaal, weer goed. Dus he? het, het is ideaal ja. kunstroute het is, weer Het is, het het is wandelweer. Het is wandelweer, ja, ja. ja, absoluut. Ja, nou ja, kijk uit wat je zegt hè. Want dan zeg ik van nou dan moet je zo min mogelijk binnen zijn. dat is ook niet te bedoelen. Nee, maar er wordt er wordt ook op sommige plaatsen er wordt er bui, wat buitenge buitengeexploceerd, ja, dus en eh, ik zou maar zeggen de ateliers liggen ja. toch wel zodanig. Eh, oh. ...op afstand dat je het elke keer toch lekker buiten kan zijn. Er is zijn. ook kunst in de openbare de, ruimte. Er is ook, ja, ja, hoor, ja absoluut. Dus dat scheelt inderdaad. Ja. Leuk. Um, vertelt u, hoe gaat het verder met uh, de beeldende kunstenaars Zandvoort? Uh, eigenlijk het onder, heel... Uh, het onderkomen? Ja, dat is, uh, dat is voor ons nog steeds een, ja. Uh, een probleem. Ja, helaas maar. Waar. Ja, we hebben natuurlijk de bushalte gehad, ja. maar die, is, uh, die, ja. is, uh, die bestaat niet meer. En we zijn nog steeds uh, dringend op zoek naar uh, eigenlijk een eigen... Noem het even een clubhuis. Maar daar uh, zit nog vereniging. geen schot in? Nee, daar zit geen schot in. Nee. Het is, nee. uh, kijk, we zijn een vereniging en, uh, met niet zoveel middelen. Dus ja, dan moet je, als je wat wil huren dan gaat, zou er al een groot gedeelte ja. aan. Uh, en leg nog eens even uit wat voor soort ruimte jullie uh, voor ogen hebben. Het hoeft helemaal niet zo'n grote ruimte te zijn. We zouden al heel erg geholpen zijn als bij wijze van spreken een, een winkelpand, een winkelruimte ter beschikking wordt gesteld die leeg staat of, of, of zo'n soort locatie. Kijk... Het mooiste zou natuurlijk zijn, als we de brandwekker zouden kunnen behouden, maar ja. dat, die is eigenlijk veel te groot. Ja. Voor, en ja. hij wordt ook nog gebruikt als uitvalspost bij Als de ik even naar de bus te kijk, de functies daar waren eigenlijk expositie Ja. en een zitje om ja. te praten. Ja. Dat, dat zijn ook de functies die jullie de, zoeken? Dat zijn de functies die we eigenlijk gewoon zoeken. Ja. En het, ja, ieder geval dan kan het ook, van... het ook een winkel zijn. Nou. Dan kan het en inderdaad een ook een winkel van... zijn. Zijn eh, ja, er nog het. andere verenigingen, bedenk ik opeens, waar jullie samen iets mee zouden kunnen doen? die Iets op het gebied van eh, expositie of zo, dat dan de ruimte delen als die wat groter is? Nou, zover zo zijn, nee. zo zijn we nog niet gegaan. Omdat er, ja, we, hebben, we hebben wel wat contacten met andere verenigingen, maar dat komt door dat dan leden binnen onze vereniging ook nog lid zijn van een andere verenigingen, maar de, ja kunstenaars zijn dan uh, toch wel een zeer eigenzinnig volkje, dus die houden zich uh... ja, ik denk dat dat voor vele groeperingen ja. geldt in het uh, leven, ja. toch allemaal ja, hun absoluut. eigen eigen ding, aardigheid, ja, ja. maar vooral de klemtoon op aardigheid. aardigheid ja, ja. ja. ja. Ik, ik wil graag straks van je weten wat we tegenkomen uh, als we gaan wandelen, maar uh, jijzelf. Ja. jij bent ook kunstenaar ik ben, ja. welke tak van sport behoefte ik je ik, ik, ik, uh, ik zit in de richting van pop art, pop art. dus het is dus vrij modern uh, uh, schilderwerk. schilderen ja ja echt, echt voornaamst wat ik nu doe het zijn allemaal portretten schilderen en daar ja dat is maar je dat exposeert is ook... ook tijdens dit weekend ik uh, exposeer ook tijdens dit weekend in de brandweerkaserne sta ik zelf ja. En ja, wat je tegen kan komen, ja, dat is heel, heel divers. Ja, ik begin te wandelen en nou kom ik, uh, kom ik wat tegen. Misschien dat jij... Uh, nou, om, is, om te beginnen... Is, om, laat ik wat voor soort kunst we gaan tegenkomen? Je kunt uh, heel veel soorten kunst tegenkomen. In ieder geval in de brandweerkazerne kom je al uh, tegen. Uh, zowel glas als schilderwerk en dan wel modern schilderwerk... ...als ik zou maar zeggen, wat, wat fijn schilderwerken. En objecten misschien? En object, en veel objecten staan er. Beeldhouwers staan er. Uh, op andere locaties staan ook... Uh, ...bijvoorbeeld uh, Kees Juffermans... ...die maakt uh, allemaal leuke objecten... ...van uh, oud-sanitair uh, uh, uh, onderdelen... En we maken de meest waanzinnige. Uh, een echt plastieke. Maand, Pla ja, ja. daar maakt hij vogels, uh, dieren van. Uh, er staan uh, ook nog op andere locaties ook nog mensen met, met beelden. Uh, fotografie komt ook uh, aardig aan de orde. Uh, dus er is heel en heel veel te zien. Ja, textiele kunst? Uh, Wij hebben iets. er ook een paar van in Zandvoort. Ja, ja, ja, er is wel wat, maar dat is niet, uh, niet de hoofdmoot. De hoofdmoot is toch eigenlijk wel een schilder. Schilderen, en, Schilderen en, beeldhouden, en beeldhouden en glas, uh, glaskunst. Okay. Ja. Als je nou als kunstenaar uh, zegt, ik, uh, ik, ik, ben, ik vind mijzelf kunstenaar. Ik wil mij graag aansluiten en ik wil ook graag meedoen. Is dat, uh, hoe, hoe gaat dat bij jullie? Nou, wij hebben uh, uh, twee mogelijkheden. Of men kan ons bereiken gewoon via de telefoon of uh, via onze website. We hebben een website www.bk. Zandvoort.nl. En daar ga je dus daar kun je zeggen. Ik daar ben kunstenaar. Je, ik wil graag lid worden. Ja, en dan kun je dat dus op de zelfs op de site kun je dat invullen. En dan uh, hebben we een uh, zogenaamde ballotagecommissie. die okay, is kijken. er dus wel. Ja, we hebben uh, absoluut een ballotagecommissie. Die uh, beoordeelt de, uh, ik zou maar zeggen, de kunstenaars die zich graag willen aansluiten. En die doen dan een voorstel richting bestuur. Om uh, wel of niet uh, uh, toe te reden tot de vereniging. En die ballotagecommissie die bestaat. Uit mensen die al aangesloten zijn, aangesloten kunstenaars? Uh, er is er eentje die aangesloten is als uh, lid zelf, en er zijn dan ook nog twee onafhankelijke uh, ja, mensen. Ja, want dat binnen. lijkt me natuurlijk voor uh, de objectiviteit Feet, ook wel is heel dat, erg Ja, nee, dat willen, we, dat willen we zeker. Ja. We, zoeken, we zoeken echt nog steeds, ik zou maar zeggen, nieuwe leden, maar die dan wel iets meer te bieden hebben binnen ons, uh, ik zal maar zeggen, wat wij kunnen aanbieden. Want we, we, hoe breder de scala van Verschillende soorten kunst. En het bestuur dat... is uh, die, die volgt dan deze de voordracht van de ballotagecommissie altijd? Ja. In principe, in principe, in principe. Ja, of het moet wel zo iets zijn dat we denken van... Maar, nee, maar ja, eigenlijk, de mensen zijn heel ja. kundig en uh, hebben gewoon echt... Het echte... is dus gewoon een hele bloeiende vereniging, Absoluut. begrijp ik. En Absoluut. die op dit moment uh, weer het nodige laat zien uh, in ja. het dorp aan uh, is, kunst. Is die een beetje dynamisch? Ik bedoel, in, in leden die komen en gaan, uh, groei en dergelijke. Of is het redelijk stabiel, nou, het is, de Het is het is. Het is uh, redelijk stabiel gebleven. Er zijn, uh, dat heb je binnen elke vereniging. Er ja. zijn altijd mensen kernies, die op een gegeven moment zeggen van... Uh, ik heb het nu wel een keer gehad. Of ja. ik wil verhuizen. Of ja. Maar we hebben toch ook uh, dit jaar weer een aantal nieuwe leden... Uh, binnen de vereniging uh, gekregen. En dat, met een hele andere ja. disciplines. En dat is gewoon heel erg leuk om, uh, om te zien. Ja. Dat is de, uh, Als het vroeg... maar beeldend is. Alle andere vormen nee, van... Nou, dat, daar zijn we zelfs ook nou, nog wel over beeldend, bezig. Vroeg. Want dat vroeg ik me ook een klein beetje. Ja, ja, de kunst is natuurlijk ja, heel veel breed, breed. Kijk, als je hebt ja, ook toonkunst maar ook in de, in de folder uh, uh, wordt er ook wat genoemd en dat is uh, ook van een, uh, een Zandvoorts van Ada Mol ja. die, heeft, uh, die is uh, bij ons secretaris dichteris. en dat is een dichteres uh, ja. Ja. en die is ooit hier ook nog wel eens uh, dichter van, uh, van dichteres van Zandvoort geweest ja, dus, ja klopt ja, dus uh, ja. daar uh, ligt mijn hart in ieder geval ook wel. Ik wil daar graag binnen de vereniging ook steeds meer meedoen. Want... Leeft uh, kunst in Zandvoort? Ik denk het wel. Ja, in ieder geval steeds meer. Steeds meer. Eh, steeds meer, en dat is ook wel goed. Eh, want ik, Bergen ja. in, in Noord-Holland heeft een naam hè, van kunstenaarsdorp, ja. maar... Ik heb al jaren geleden alles een suggestie gedaan om eh, datzelfde, de, de Zandvoortse school, op te richten. Dat lijkt me een heel goed iets. Ja, ik... Uh, ah, dan krijg je allemaal bomschuiven. <laughs> nee, ja, nee. De, de Bergense school en de Haagse school ja. zijn toch kunstrichtingen in dit uh, in, in verhaal met uh, nou behoorlijk. Van naam. Ja, nee, dat is een ja, kwal kan... kwalitatief gehalte. Ja, nee. Zou Zandvoort dan niet nu de. Ik weet begrijp ook wel dat het uiteindelijk pas beroemd gaat worden na jaren als we het allemaal nee, noemen zijn. De meeste kunstenaars worden pas beroemd als ze dood zijn. Maar je moet toch ergens een begin maken met ja, nee, de Zandvoortse school? Ja, nee. Ja? Nee, we, we zijn we zijn. We zijn wel bezig om ons steeds meer te profileren. Ja. En dan, dan krijg je dat op een gegeven moment, denk ik, vanzelf. En waar we nu eigenlijk op zoek naar zijn... is ook wat meer naar jongere kunstenaars. En dat, dat, dat zouden we erg leuk vinden... om die ook binnen de vereniging te doen. Ja. Dus het is niet alleen een kwestie van leeftijd, maar je zou natuurlijk ook kunnen kijken naar de, uh, de variatie in het kunstaanbod natuurlijk. Ja. He, een heel breed ja. uh, verhaal, ja. want ja. Is het is natuurlijk behoorlijk breed, ja. kunstuitingen. Ja, ik uh, ja. bezoek met regelmaat zelf ook uh, tentoonstellingen ja. en musea. En uh, wat je ziet ook zeker, uh, er is gewoon een hele nieuwe stroming van, uh, van kunst nu. En zeker als je kijkt naar videokunst. Ja. En dat is wat met en, de nieuwe media. Uh, en die hebben jullie nog niet, hè? Uh, dat hebben we nog niet. Nee, hey. dus maar daar, dat niet is kan komen. Dat ja, alstublieft wel. Ja, dat zou <laughs> heel leuk zijn inderdaad. Ja, ja. Ja. En ja. een rotko hebben jullie nog niet, maar dat is ook gauw. Ja, maar goed, dat, alle, alles op zijn tijd. Oh, Oké. Okay. <laughs> goed. Even samenvattend, vandaag begonnen, ja. gisteren geopend, vandaag begonnen. Ja. Mensen kunnen nu terecht ja. in de brandweerkazerne. In de Duinstraat. Ja. In de Duinstraat, bij het politiebureau Het Hoekje Om. Ja. Dan, dan ben je er. Heerlijk wandelweer. Absoluut. Neem je folder daar, kijk daar rond, want dat is het eerste expositiepunt uh, op de wandeling. En uh, ga mooie kunst kijken. Ja. Heb ik het zo goed uh, samen? Absoluut. En, ja, en nee. word er vooral heel blij van. Dat is wat, wat de bedoeling is volgens mij. Dat zeker. Ja. Kunst kijken, daar kun je heel blij van, van worden. En inspiratie op doen. En, en de waardering voor iedereen die daar bezig ja. is, toch? Ja. ja. ja. En leuk praten met de kunstenaar zelf. Dat niet te vergeten. Heel... Iedereen is hiervan van, van harte uitgenodigd. Dus. Nou, dan wensen we jullie een, een ongelooflijk goed weekend... waarop je terug kunt kijken en zeggen... dit was HET weekend voor ons. Dankjewel. Clouseau, daar gaat ze. Da Just Lousseau, daar gaat ze, maar dat is eigenlijk het verkeerde ja. plaatje, want daar komt ze. Ja, en daar <laughs> zit ze. En ze komt. <laughs> Welkom, uh, Wendy. Uh, het volgende item gaat ook over Wendy Moore als uh, dresseurkampioen. Sans wordt meisje van 15 jaar, Ja, he, Wendy? 15. Ja, Die, ja en uh, haar manager zit ernaast. En dat betekent uh, toch, wel, uh, uh, uh. toch wel het een en ander, hè? Dat iemand van 15 jaar een eigen... Dit is heel apart, hè? Ja. <laughs> oh. Ja. Goed, uh, Wendy, uh, je gaat al behoorlijk wat uh, bekendheid krijgen. Je gaat... Uh in het Nederlandse team opgenomen worden? Of je bent al opgenomen erin? Ja, ik ben al opgenomen. En in welke groep daar? Ik neem aan niet bij de senioren. Nee, uh, nee. bij de junioren, de belofte. De belofte? Ja, de belofte. Okay. Ik, ik vroeg je net al eventjes uh, in wat voor klasse rijd je daar? Nou, je hebt uh, licht uh, tot en met zeer zwaar, zz. En jij rijdt in z2, zei je? Ja, zeker. Ik rijd nu in z2. Dus dat zit tegen de top aan? Ja. Nou, het zit best wel hoog. Ja, ja. ja, voordat je nu start eigenlijk, zit je al redelijk hoog. Dus in de... Dat betekent ook dat het zware wedstrijden zijn. Die zet staat niet voor niks. Ja, nou. Ja, <laughs> valt wel mee. Valt <laughs> voor ja. mij wel mee, nog eigenlijk. Ja. Want hoeveel uh, met zwaar? Je traint natuurlijk ook heel veel. Hoe vaak? Um, Zo'n uh, ja, uurtje per dag, maar dan ben je nogal bezig. Hoe ik denk twaalf uur per week of zo. twaalf ja, uur per, per week gemiddeld. Ja. buiten het paardrijden heb je ook natuurlijk ja, fitness, fysiotherapie. Uh, er ja, zit een heel gebeur omheen. oh dat dat, zit er is, ook, dat realiseerde ja. ik eigenlijk helemaal niet. Maar er zit een heel team dus van specialisten omheen. van de dierenarts tot aan de de hoefsmid. De, ja, denk, ja precies, een paar, maar, paar, een paar ijzers eronder, maar het is ja, alles het moet heel nee. lu nauw luisteren. En, en dat en, en is de voor fysiotherapie paard. voor paard en voor, uh, en voor zelf jou zelf natuurlijk. Ja, ja want je moet natuurlijk een, een fit persoon en een fit dat is paard hebben, want handig. anders gebeurt er niks natuurlijk. Ja. Ja. Paard heeft ook een fysio, ik heb ja. ook een ja, fysio. Echt? Ja. Ja. Ja. Ja. Even een vraagje daarnaast, als je ziet de ruiters die echt de grote wedstrijderij hebben, allemaal ook verzorgers van het paard, grooms. Doe jij het zelf? Ik doe het wel zelf, maar mijn vader helpt me wel. En uh, soms een, gaat er een, een vriendin groen. mee. En zo, ja, eigenlijk is hij maar doen. Ja, hartstikke leuk is dat. Even terug naar het begin. Zoals uh, de meesten zul jij ook wel begonnen zijn met leuk hier in Zandvoort op een manege paardrijden. Ja. Daar ja. ligt bij jou ook zo het begin? Ja, ja, eigenlijk wel. Ja, ik kreeg eerst eigenlijk springen wou ik vroeger altijd. En ja? ja, toen kreeg ik een pony. En toen ging ik springwedstrijden rijden en toen vond ik het eigenlijk helemaal niet leuk. Nee. En toen ging ik meer dressuurwedstrijden rijden en dat wonnen we steeds ja, ja. en dan wonnen we weer. En dan, toen vond ik het steeds leuker worden ja, en toen dat, is het eigenlijk een beetje begonnen. Er wordt verschillend over gedacht hè. De springers ja. die vinden dressuur maar saai. Ja. <laughs> ja, ik vind het andersom. Ja, nee, dressuur is prachtig als je het ziet als dat goed gedaan wordt. Is het geweldig? Ja, het is ben fantastisch om net te kijken en, en je bent hier begonnen? Uh, nou, recreatief uh, mag ik aannemen en later steeds meer wedstrijdjes gaan doen? Ja, we deden eerst gewoon een paar keer in een maand of zo. Hè? Ja. En uh, ja, toen kwamen we steeds verder en toen gingen we ook kringkampioenschappen rijden en die wonnen we. Ja, toen zijn nog we gewoon... steeds met de manege zelf, een groep? Ja, toen waren we echt nog met de manege. Ja. En um, denk na twee jaar, toen we echt wat verder waren, zijn we bij iemand anders gaan lessen. Ja. Bij Sabine, Sabine Oort. Ja. En daar zitten we nu nog steeds. En die, die zit in? Vijf huisje. Het begon gewoon net als iedereen gewoon uh, met paardrijden, een uh, jaar of zes, zeven. Ja. Ja. Hm. En toen heb ze op de manege gewoon aan die wedstrijdjes meegedaan. En uh, ja, dat ging zo goed dat ik op een gegeven moment aan uh, Willem Rukert dan in dit geval. Dus uh, van Manege Rucker die in zijn antwoord uh, heb gezegd: veel. Uh, uh, is dat normaal dat ze uh, uh, ja, van die wedstrijdjes wint. Wij komen helemaal niet uit de paardengezin of zo. En uh, uite ja, uiteindelijk hebben we de besloten om er wat meer les te geven. Ja, daar vandaan heeft ze nog meer wedstrijdjes gewonnen. Want er zat al een kleine belofte in natuurlijk. Ja, het zat een ja. beetje in een dopje. Ja. En uh, ja, toen heb ik ook besloten, toen ze wat ouder werd, van nou ja, ze wil een eigen pony kopen. Dus, uh, want ja, wij wonen vlakbij die ook. Nou ja, en met die pony is er toevallig uh, ja, begonnen met springen en uiteindelijk een dressuurpaard van gemaakt. En is ook twee keer naar het NK geweest met die pony. En op een gegeven moment dus word je, je natuurlijk door anderen gescout. Ja, nou, ze werd wat te groot, te groot voor de pony. Dus is, uh, vorig jaar hebben we de pony helaas moeten verkopen. Uh, want ja, je kan wel alles houden, maar het kost ook nog een keer hoop geld, uh, deze ja. sport. Ja. En toen hebben we het, uh, ja, na heel lang zoeken een uh, heel goed paard gevonden. Even. Ja, zeker. Uh, en, en, uh, uh, ja, via, via Tommy Visser, dat is ook een uh, vrij bekend hier uit de regio. Ja, Koen En Koen van de Vlucht, van de, ja. de stal uh, Tommy Visser. En uh, nou ja, ze hebben uh, Windsor dan uh, haar nieuwe paard vanaf november. Ja, november, ja. Eind ja. november. Ja, ja en, en is daar, uh, ja, die staat dus in vijf huizen bij een Grand priestal zeg maar. En waar ze dus ook alle trainingen van krijgt. Ja. Ja. Uh, Zoals je bij, uh, bij honden stambomen hebt en zo, hebben paarden dat ook. Hè? En dat heet dan WPN. KWPN. KWPN. Maar dat Koning... is dan, dat zijn ras. Ja. En dat staat nou, voor? Koninklijk Nederlands warmroepen, nee. Warm Koninklijk warmroepen uit Nederland. Ja. Oké. Okay. Nee. Zo'n paard heb jij, dus die heeft bewezen eigenschappen, want dat zoek je natuurlijk. Ja. Jij kan wel goed zijn, maar je paard moet ook goed zijn. Absoluut. Als ik het vaak uitleg aan anderen, dan zeg ik altijd: het is. Uh... Het is net als Formule 1 racen. Uh, iedereen denkt van, oh, als ik in die Ferrari ga ik ook winnen. Nou geloof maar, jij gaat daar niet op winnen. Nee. Uh, dus bij, het is een combinatie ook. Je start ook als combinatie. Je zit ook als combinatie bij het team. Het, zou, het houdt dus in als je paard gebaseerd nu raakt. En je hebt geen reservepaard. Dan lig je er gewoon uit. Want zonder paard, ja, daar hebben ze niet zoveel aan. Ja, want het is natuurlijk een Ja, je een kunt er niet even zeggen van, ja. we hebben er een paar in reserve op. Dat kan natuurlijk dus de, niet, de, de, de, dus, de, ja, dus wij gaan ook druk op zoek naar extra sponsoren. Om te kijken of we straks een extra paarden erbij hebben. Want ja, een blessure ligt zo uh, om de hoek, zeg maar. Ja. Uh, uh. Het is natuurlijk inderdaad een hele dure sport. Uiteindelijk had je achteraf natuurlijk veel beter qua financiën ballet kunnen kiezen. Ik schaken of zo. Oké, helemaal goed. Dus ik begrijp dat je daarover hebt nagedacht. Een paard, gemiddeld, is dat te zeggen of is dat niet te zeggen? Wat kost zo'n paard? Tienduizenden euro's. Duizenden Ja, maar de verzekeringen en de dierarts en de stallingen, dat zijn dus steeds terugkomen. Dingen, zeg maar, je moet een beetje vergelijken met autoracen. Ja, ja. En dan weet iedereen dat het... Uh, ja, dat kost een hoop geld. Ja, ja, ja. En uh, een, een, uh, ja, wil je kans maken op te winnen... heb je een hele goede racewagen nodig. Nou, wij ja. dus een heel goed ja. paard. Uh, ja. Dat heeft ze dus ook. Ja, en, uh, ja dus je uh, moet je goed afvragen... ik dat er allemaal dan ga je voor over? Kan... En wat, wat gaan we daarmee doen natuurlijk? En die belofte heeft ze... dat je zegt op een gegeven moment... ja, daar gaan we in investeren. Ja, goed. uiteraard met, met meerdere partijen. Ja, dus die, uh, ja nogmaals... Hoe verder ze komt, hoe, ja, hoe meer geld er natuurlijk mee gemoeid is. Hoe meer je afhankelijk bent van sponsoren. Maar de Rabobank talent houdt in ieder geval in dat je bij dus het Nederlands team zit. Waardoor de KNAS, dat is zeg maar de, de bond. voor Epische De hippische bond. Ja, die betalen sowieso haar topsportlessen. Dus ik krijgt om de week les van een, een ja, als het allemaal goed gaat waarschijnlijk van Patrick van der Meer. Uh, uh, ja, betaald door de sponsoren weer van, uh, ja. in dit geval de Rabobank. Kun je dat, want je hebt natuurlijk ook nog school... Ja. Waar zit je op school? Ik zit op het Clucius College in Alkmaar. En is dat te combineren? Ja, dat is wel goed te combineren. Hebben ze we hebben gewoon een beetje wat afspraken gemaakt. Ja, ja, we hebben gewoon wat afspraken gemaakt. En als ik echt weg moet, dan, dan laten ze me gewoon weggaan. Maar dat betekent dat je af en toe even heel hard weer moet inhalen. Dat lukt ja, dat allemaal? Maar dat valt op zich gewoon mee ja? nog. Ja, het is natuurlijk het begin van het schooljaar. Dus op zich hebben we nog niet heel erg veel om in te halen. Nee, is waar. Proefwerken komen er allemaal nog aan en zo. Ja. En anders zijn er van die uh, Johan Kruifachtige academies waar je studie en sport kunt Klopt. combineren. Ja, een toch? In Oudekerk zit er ik in Amsterdam. Heb dit, ik heb dit al aangegeven bij haar school voordat ze op deze Maar ja. Het is ook een, een school voor paardenhouderij. Dus het is okay, natuurlijk helemaal in de, in de, de straat waar ze, okay. ze Ze kennen haar, ze weten waar ze mee bezig is. Ja. En dat was een van de redenen waar ik ook meteen heb afgesproken voor het schooljaar is begonnen. Okay. Dat ze natuurlijk hm. wel weg moet kunnen wanneer ze oh. wil. Uh, en dat is wel belangrijk. En dat ze, dat ze... aan de andere kant goed moeten zijn. Precies, en dat ze er begrip voor hebben. Bij gewone school hebben ze dan zoiets van, wat is het allemaal? Ja, mijn vorige school had ik daar wel een beetje problemen mee. Ja, ja. dat kan ik me voorstellen. Ja, maar die waren wel soepel toch, ja. uiteindelijk. Goed. Ja, ze hebben je toch weg laten gaan. Dus. We, we hebben geen televisie, dus dat... Maar volgens mij het achtergrondgeluid zegt al goed. Ja, ja. ja. Wendy, nou uh, goed, je, je bent op dit punt aangekomen... Uh, nu is het een kwestie van verder trainen, gecoacht worden en proberen steeds hoger op te komen. Je, je leeftijd gaat natuurlijk ook meespelen, dan ga je ook in ja. hogere klassen spelen ja. of uh, uh, rijden. Het heeft uh. niks met de leeftijd te maken. Hè? Dus, dus de... Is er niet een, een leggrens aan junioren? Morgen moet ze dus een wedstrijd zeg maar in houten rijden. Dat ja, doen mensen mee voor 40, uh, van 40 okay. van alle leeftijden. Ze, ze, ze, ze, ze rijdt tegen leraren, uh, noem het maar op. Dus die, er zit geen leeftijd aan. Ja. Je hebt alleen uh, daarnaast heb je de. de uh, nog, nog drie andere klassen, junioren dus jong riders en yeah. Grand Prix yeah. Het is dus echt voor de, de top en de subtop nou, Weni zit nu bij de junioren mm. zeg maar, en dat is in ieder geval een klasse als je daar rijdt tot en met 18 jaar dus dan kom je in ieder geval niet ja. toppers uit de Grand Prix genoeg, tegen, ja. want uh, nee. die toppers uit de Grand Prix rijden ook Z2, rijden ook ZZ, want die hebben vaak 8 of 10 paarden ja. en die rijden natuurlijk allemaal in verschillende klassen, ja. Ja. ja en dan zou je dus kans maken, want zo'n paar keer heeft gehad dat je dat, ja, tegen iemand moet die, die, die, uh, die normaal uh, Grand Prix rijdt, en dan heeft en nog een paard en die reizen z2 ja, met je, maar weet je wat goed het betekent dus gewoon veel wedstrijden rijden ja en, heel veel gewoon coachen, ervaring opdoen ervaring opdoen en dan groeien in de sport ja. daar komt het op neer maar je, je wil wel de top bereiken ja tuurlijk ah. wij dromen je van ja, Olympische spelen natuurlijk ja. Ja. En wij dromen ook nog even met je mee want uh, mogen wij alvast nu een handtekening van je ja, tuurlijk. ja? Oh, okay. ja goed Ik bedoel, dat wordt uh, straks veel ja. geld waard we weten dat we een BZ, bekende zandvoort, ja. aan tafel ja. hebben. Heel erg veel succes. Heel Dank erg wel. veel plezier ook vooral. Dat is want dat is, de, dat is ja. het belangrijkste. Zolang je het leuk vindt, is, uh, is, is het natuurlijk dit helemaal het einde. Ja, Goed, zeker. Ja. Ja, en we gaan je ongetwijfeld echt. nog een keer terugzien aan, uh, aan deze tafel als je wilt. Dank u wel. Oké, okay, bedankt voor je komst. Heel veel succes. Ja. Goed. Carly Simon, Nobody Does It Better. <laughs> Simon, nobody does it better. Uh, het volgende onderdeel waar wij uh, een gast voor aan tafel hebben is uh, politiek onderwerp. Het is, uh, zal niemand verwonderen deze week natuurlijk al. Uh, alles uh, wat er zo besproken wordt in het dorp staat in teken van de politiek. En er is ook nogal wat ophef geweest. En daar wilden we het eigenlijk niet over hebben. We hebben ja, als gast Karel. Ik moet even, even aan, uh, aangeven wie er dan tegenover is. Ja, ja, dat zeg ik. We hebben als gast oh, Karel okay. Simons. Ja. Uh, en uh, wat er gebeurd is, is er gebeurd. Dat is... Contraproductief om daar nou nog een keer over te gaan praten, Karel, Dat wilden we ook niet. Uh, dat mogen jullie onderling in de raadszaal nog een keer doen als je daar behoefte aan hebt. Uh, maar er is het een en ander gebeurd. Waardoor er nogal een klus gaat liggen voor uh, niet alleen de oudere partij, Ook voor andere partijen. En ik begin daar maar eens één te noemen. Uh, dat is het wegvallen van een wethouder. ...op een moment dat er ongelooflijk veel werk te doen valt. Dat klopt. Goedemorgen, Goedemorgen. Henny Doon. Goedemorgen, luisteraars. Het is een heel ongelukkig tijdstip, want bij de behandelingen die we voor de deur staan, krijgen we de begroting, alles wat uh, gebeuren moet in 2015 en dat is nogal wat natuurlijk met uh, drie grote taken die het Rijk naar de gemeente overschrijft dat, uh, dat heet dan de drie decentralisaties, maar daar is nog lang niet alles voor klaar er stonden ook uh, recentelijk nog stukjes over in het uh, Heilers dagblad dat ook Heilem, waar wij mee gaan samenwerken om dat, die taken te kunnen volbrengen dat Heilem uh, bijvoorbeeld de jeugdzorg nog lang niet op orde heeft. Dus, uh, en dat is een van die decentralisaties, jeugdzorg. Nou, dat is heel ingrijpend natuurlijk. En uh, het werk wat moet gebeuren, ja, nou, dat is heel veel. Al dan aan voorbereidingen, uiteraard, om klaar te zijn per 1 januari uh, 2015 om die taken te kunnen overnemen. En als dan op zo'n moment een, uh, een wethouder wegvalt, ja, dan is dat uh, aan ons om nu heel snel, en daar zijn we gelukkig toe uh, in staat, om heel snel iemand anders te stellen die die taken over kan nemen. Ja, even een vraag. Ja. Had Han Cohen uh, een uh, stuk in zijn portefeuille zitten van... Uh, van die hele decentralisatie of helemaal nee, niet? Nee, nee, nee, nee, nee niet? dat waren alleen of... Gert-Jan en... Uh... Ja, uh, de taken zijn, uh, twee van de decentralisatie zitten bij Gert-Jan. Ja. En de participatie, hè, dus het vervolg van de bijstandswet zeg ja. maar, en, en werkeloosheidswet. Uh, dat heeft nu participatiewet. Die zit bij uh, uh, Gerard Kuipers. Oké. Okay. Dus maar het overige zin, werk ja. moet ook gedaan worden. Ja, Dat, ja. Uh, maar kijk, ja, er zijn natuurlijk uh, op het overige terrein... Uh, Han was bijvoorbeeld heel sterk met projecten bezig. Ja, En daar moet ook wel wat mee gebe gebeuren. Want dan Trey van Zandvoort en alle andere delen waar iets te ontwikkelen is... Ja. en waar we druk mee bezig zijn ja dat moet ook ja. niet stil liggen dus wij zijn blij dat we in ieder geval nu al in gesprek zijn met iemand die dat zou kunnen doen dat zou uh, een volgende vraag ja, heel ofte, je hebt het naastend ja, ja natuurlijk de, de, daar zijn we heel uh, hebben jullie lezen. iemand op de oog ja wij hebben verschillende mensen, hadden we op het oog. Wij zijn begonnen in een bepaalde volgorde natuurlijk. Maar je gaat niet met iedereen tegelijk dan praten. Nee. En degene die we nu op het oog uh, hebben, die heeft bestuurlijke ervaring. Uh, die weet uh, hoe hij om moet gaan met dit soort taken. En die kan, zowel wij het inschatten, en dat gaan we natuurlijk ook checken met uh, de twee bestaande wethouders. Die kan een hele goede aanvulling daarop zijn om die taken die voor ons liggen te vervullen. Ja. Uh. Een van de zwaartepunten in de, in de afgelopen discussie was dat de samenwerking moeizaam ging in het college. Ja. Is dat dus een punt waar jullie extra sterk op letten? Dat exact. De, degene die nu gaat komen wel goed in het potje past. Ja, ja, ja. ja. ja kijk, dat is ook een van de dingen bij gaan. Praten. We zijn in gesprek met iemand... die bijvan denken dat hij die taken heel goed zou kunnen oppakken. En als dat rondkomt, en daar ziet het naar uit... Uh, dan gaan we als eerste, zeg maar, als we de eigen fractie ook uh, besproken hebben... dat dat gedragen wordt natuurlijk... dan gaan we als eerste naar de twee andere wethouders toe... om gezamenlijke gesprek te voeren... en, en, en inderdaad vast te stellen dat uh, men elkaar accepteert en kan samenwerken. natuurlijk. Ja, ja. het, uh, het zijn de collega-wethouders... ...die je als eerste aanspreekt. Ja. De fracties van de andere coalitiepartners worden ook op de hoogte gesteld... En Gevraagd hoe zij daarover denken? Nog, nog niet, want wij moeten nee, eerst. Maar als natuurlijk... jullie zover zijn. Ja, zeker, zeker. En dan gaan we dus in eerste instantie naar de wethouders en in tweede instantie naar de fracties. Hè, om te kijken hoe dat. of in andere volgen, maar in ieder geval naar de coalitiepartijen. Hè, om samen vast te stellen dat het een nieuwe situatie, een goede situatie oplevert en een werkbare situatie. Hm. En uh, ja, er moet natuurlijk nog één stap uh, uh, eerst plaatsvinden voordat we iemand kunnen aanstellen. Dat is dat er inderdaad een einde komt aan, de, aan het dienstverband, aan het dienstverband mag ik mag het niet zeggen, dat is het niet hè? aan, uh, dat, uh, aan, aan het, de functie eigenlijk van Hanko Cohen, want uh, die heeft nog geen ontslag genomen en dat zal, of dat hij dat zelf neemt uh, of dat hem dat wordt aangezegd. Is, dus de gemeenteraad kan hem ook... Ontzetten. Is daar een soort arbeidsrecht voor... Nee, geen wethoud? arbeidsrecht. Het is een politieke relatie. En dat is ook het, het moeilijke. Als je kijkt naar de periode 2010 tot 2014... daar hebben we artikelen gezien in het... Uh, uh, VNG-blad, het, uh, het magazine van de VN van de Nederlandse Gemeenten. Dat er zoveel wethouders. om welke reden dan ook. Uh, tussentijds vertrokken zijn. Of het nou oneenigheid was of beladenheid. of dat die ze weg moesten. of dat ze een opstap hadden naar een andere. Uh, uh, functie in het bedrijfsleven. Dat komt ook voor, natuurlijk. Maar dat er zoveel mensen tussentijds weggaan. Want dat is een politiek ambt... ambtdonk. Uh, maar okay. het betekent dus dat als er iemand zelf weggaat. dat is dan relatief simpeler. Als iemand zelf weggaat, dan dat iemand zegt. nee, ik ga dus niet weg. Ja. Neem ja. ik aan. En, nou, die en... situatie kennen we nog niet. We weten niet uh, na de nee, motie die aangenomen even... is wat Han uh, mee nee, gaat doen. Hè, dat weten we nog. In het geval van ja, Maar goed, wat, wat gebeurt er dan in dat soort gevallen? Wat is dan de, de stappen die genomen worden? Uh, nou, er zijn twee mogelijkheden zelf ontslag nemen. En de andere mogelijkheid is dat de raad uh, hem ontslaat van zijn functie. Daar kan de raad een besluit toe nemen. Ik neem aan dat dat allemaal geregeld is wettelijk. Ja. Dus niet de eerste keer dat dit gebeurt. Nee, nee, nee, nee. nee. Dat is allemaal geregeld bij wet. Oké, okay, goed. Klopt. Uh. 49 <laughs> We hebben souffleuzig. <laughs> Goed. Ja, Oké. Okay, nou ja. Dat daar gelaten. Dat wordt dan wel afgerond. Uh, een Wat vervelender iets is. en dan, uh, Omdat ik dit interview moest doen vandaag. Uh, mm -hmm. Heb ik toch mijn oren extra open gezet. En in de raadzaal. Ja. En, de ondergaan en zo. In mijn kennissenkring. En dan merk je toch dat er behoorlijk wat schade is aangericht. Aan ja. het image van de politiek. Ja ja doodzonde, uh, Dat gaat dan in wat andere bewoordingen dan ik het nu, maar dan Net is zo. wat een rotzootje en dit en zis, ja. en zo. Ja, ja, ja, terwijl we dus al een, een historie daarover hebben en met zoveel een nieuw elan, een nieuwe, een, een nieuwe ploeg die dit niet meer, dat zou niet meer gebeuren en verdorie. Ja. in korte tijd. Dus de Zandvoortse bevolking... Is, heeft hier duidelijke meningen. Ja, je, ja je, je krijgt zo... een van de commentaar die terugkwamen... bij mij in, althans was... in het nou, okay, begin van de periode rolde de raad over elkaar heen. Uh, nu het college. Wanneer zijn wij Zandvoorters nou eens aan de beurt om... Uh, om bestuur te worden. Bestuur te worden. Ja, dat is heel, uh, om de dingen die er liggen. Heel wanneer terecht gaat dat wat men zo reageert. Moet daar niet wat aan gedaan worden. Ja, wat kun je eraan dat, doen. Anders dan zo goed mogelijk mensen zoeken. En zo goed mogelijk samenwerking zoeken. Uh, dat is het enige wat je er eigenlijk aan kan doen. En wij dachten. Uh, in Han Cohen. Want dat is. Een hele capabele man. Wij dachten in hem een goede wethouder te hebben. Uiteraard. Want anders hadden we hem nooit gevraagd. Uh, ja, dat, ook dat kwam ik dan Tuurlijk. zo in mijn korte ja. interviewtjes tegen. Van, ja, maar is, wij hebben deze, om, wij hadden deze de ontwikkelingen dat, hadden wij nooit, hebben wij nee, nooit kunnen nee, voorzien. Nee. We hadden de hoop dat Han door zijn kennis en kundig voor Zandvoort een hoop goed zou kunnen doen. En hij was al zo goed bezig met een aantal dingen. Hè? Dus projecten waarvan okay. ik wist waarvan hij vertelde van ik ben daarmee bezig. Dus hij was in een aantal fronten heel goed bezig. Maar het is eh, één ding nog even teruggrijpend. Wat we heel jammer vinden is dat het niet bij... Dat huisje gebleven is. Maar dat er daaromheen zoveel andere dus, dingen ontstaan zijn. Tot dat, mijn dat, verwondering. Dat betreuren het, bij ja. het, het meeste eigenlijk. Ik zat daar wat verwonderd naar te kijken. Ja. Inderdaad, Zal dat ja. dat zo een, breder een werd Een brandje die een uitslaande brand werd. Ah, nou goed. Brand maar goed. Maar nogmaals. Ja. Uh, er moet gewerkt worden nu. Ja. Aan het image. Jij zegt het is heel moeilijk om daar wat aan te doen. We kunnen alleen maar door het goed te doen bewijzen. Ja. En ons image verbeteren. En, en uh, wij hopen dus en wij verwachten dus dat we iemand kunnen aandragen die uh, heel goed zal passen binnen dat college. Ja. En uh, als we dan een goede samenwerking hebben, want dat is heel bepalend natuurlijk. hè. De collegiale samenwerking binnen dat college. Als die ontstaat, en dat verwacht ik... En dat gaan we eerst ook toetsen natuurlijk, door de gesprekken te voeren. Nou, dan, dan kunnen we ook orde op zaken stellen en inderdaad die dingen gaan doen die we hard nodig moeten doen. Komt uh, de beoogd nieuwe wethouder uit jullie eigen partij? Niet uit onze partij, nee. Dat het is een top, is het nooit gedaan? Voor uh, nee, <laughs> zover ik, ik me herinner. Nee, nee, nee. In d 66 graden. Nee. Ik ben zelf in 2010 een de... keer kandidaat geweest. Nee, ja. Toen kwam het dus wel uit eigen partij. Ja. Maar uh, toen werden we buiten het college gehouden. Maar. Uh, we, daar, nou, daar, andere keren hebben we dus altijd een wethouder van buiten gehaald. Dus uh, Han van Leeuwen, Martin Bierman. En ook deze wethouder, die we, waar we nu mee bezig zijn, nou ja, komt niet en binnen ons eigen partij, de partij, de partij de maar ook van buiten Zandvoort. Nee, nee, binnen Zandvoort. Binnen Zandvoort, buiten ja. de partij. Ja, dat zou inderdaad prettig zijn met uh, het overhevelen van ambtelijke taken naar Haarlem willen we wel een Zandvoortse wethouder die begrijpt wat hier speelt. Exact. Dat die die leiding, leiding geeft aan de mensen. Dat is heel belangrijk. En dat uh, wordt steeds uh, belangrijker. Uh, kijk en uh, er zal natuurlijk binnen uh, als dit doorgaat uh, even nog vooruitdenken, dan uh, kan het zijn dat bijvoorbeeld want uh, de capaciteiten van Han die lagen natuurlijk vooral in het uh, in technische vlak dan kan het zijn dat men uh, de, de portefeuilles anders gaat verdelen. Ik weet dat niet maar dat kan zijn natuurlijk. Want je moet altijd afgaan op de kwaliteiten van de mensen die hier zitten. Ja, oké. Okay. OPZ zelf? Het image van OPZ. Uh, ja, dat dan is redelijk ik... beschadigd onder uh, Dat zou je wel kunnen Daar zetten. moet je ja. wel moet je aan werken. Gaan jullie naar buiten treden om uit te leggen wat er uh, gebeurd is en waar jullie, waarom jullie hebben gehandeld zoals je hebt gehandeld. Dat hebben we al gedaan, maar. Uh, ik denk dat we die boodschap nog duidelijker moeten overbrengen. En dus gaan we daar. Maar first uh, things uh, first. Mm -hmm. Ik denk dat we eerst uh, proberen okay, de het, het, verhaal, van de, het ja. verhaal van de wethouder rond te krijgen. En ja. dan gaan we kijken dus, uh, wat we daar aan kunnen doen. Want uh, we staan nog steeds achter de dingen. Ja. We vinden het niet leuk. En we vinden het heel betreurenswaardig dat. Maar we staan nog steeds achter het feit dat, uh, dat we hier tot een oplossing moesten komen. Want als je in een college een onwerkbare situatie hebt. Ja, dan moet je daar iets aan doen. Dat kan niet anders. Ja, dat is zo. Maar nogmaals, als partij, eh, je moet vooruit denken. Ja. We hebben over 3,5 jaar weer verkiezingen. <laughs> als partij. Is waar, is waar. En ik ja. weet uh, dat jullie een aantal afzeggingen hebben gehad van mensen die het absoluut niet met jullie eens waren. Uh, ja, dan zal je wat aan moeten gaan doen. Ja, inderdaad. Ja. Als je achterban inderdaad aangeeft van wij zijn het niet met jullie beslissing eens. Volgens mij zegt dat wel wat. Ja, nou dat, dat zul je nog uh, duidelijker moeten maken hoe dat, uh, hoe dat in zijn werk gaat. En uh, ja, ik zeg net al, uh, als er een onwerkbare situatie is, binnen een college, ja dan moet je wel. Dan kun je wel zeggen, ja dit mag je niet doen, maar dan moet je er wel iets aan doen. Want die situatie kun je niet voortlaten bestaan. Nee, dat is, uh, dat is waar. En, en dat is eigenlijk de belangrijkste reden. Uh, Dan kun je wel zeggen, ja, hoe was dat nou met dat, uh, met dat tuinhuisje... Ja, nou dat was eigenlijk overvleugeld door het grotere probleem dat er geen goede samenwerking meer was. En dat is leidinggevend geweest, ook voor ons, om situatie, er iets aan te doen. Ja, maar de situatie die nu ontstaan is, is dat uh, een behoorlijk stuk vertrouwen weg is um, naar de raadsfracties, naar, naar de bevolking. Ja, en naar, dat is bijz bijzonder en, treurig. Ik begrijp ja, dat jullie klopt. zeggen, ja, uh, ons prioriteitenlijstje is nu inderdaad iemand zoeken die dit, die dit stokje ja, weer kan overnemen. Ja, dat, moeten, nemen, we, dat want, moeten we wel als eerste doen. Want we zijn al een half jaar verder En er moet gewoon hard gewerkt worden. Dat heeft Zandvoort nu uh, hard nodig. Maar uiteindelijk moet er natuurlijk ook heel hard gewerkt worden... aan dat herstel van vertrouwen naar alle partijen toe. Als je de, de raadsvergadering van de uh, afgelopen keer... Uh, dan denk ik, er is niet zoveel vertrouwen meer onderling. Hoe, hoe, hoe stel je je voor dan om dat... Ook weer op de rails te zetten, dat herstel van vertrouwen. Uh, door eraan te werken, door de, of met elkaar over te praten. Er is nu de scheidslijn die er was. Er was toch uh, tussen coalitie en oppositie natuurlijk geen, geen goede samenwerking. Dat mag ook blijken uit uh, ja. toen het college werd uh, benoemd op 13 mei, nou dat was het al, is het al heel duidelijk uh, aangegeven. Uh, die is alleen maar. Een, die, die scheidslijn is alleen maar breder getrokken door wat er nu gebeurd is en door de opstelling die mij gekozen heeft. Ja, daar dus zullen we hard aan moeten werken gezamenlijk, college en coalitiepartijen, om uh, daar een brug tussen te, tussen te slaan. En ik denk dat de kandidaat die wij hopelijk kunnen gaan voorstellen, uh, dat hij er ook een groot ja, deel aan ja. kan bijdragen. Ik, ik wil dat toch even relativeren, Carl. Ja. Dat is tenminste mijn idee daarvan. Uh, en ik zou graag willen weten of je het daarmee eens bent. De oppositie heeft zich goed gekweten van de taak. Namelijk proberen jullie uiteen te krijgen. Dat klopt. Om een nieuwe coalitie te vormen. Want dat is het doel van politieke partijen. Ja. Regeren. Ja. Daar hebben ze zich goed van gekweten. Dus... Naar nou, mijn idee is er in persoonlijke vlak niet zo erg veel. Nee, het is een puur politieke aangelegenheid... dat er zo fel gereageerd werd op datgene wat er gebeurt. Of zie ik dat verkeerd? Nee, ik denk dat dat waar is. Dat was het doel van de, van de oppositie, duidelijk. Hè? Om de, de coalitie uiteen te drijven. Tenminste, zo hebben wij het opgevat en gevoeld. En wij, hebben dus een, wij zijn een eenheid blijven vormen. Want wij geloven dat de boodschap van de kiezers... die is. Nog altijd moet die vertaald worden in de, de dingen die wij doen. En daar moeten wij hard voor werken. Om uh, zeker na wat er nu gebeurd is, om dat alsnog voor elkaar te krijgen. Ja. Maar naar mijn gevoel doe je toch de oppositie volgens mij ietsje tekort um, Door te stellen dat hun doel was om ze uit elkaar te drijven. Een goede, een goede bestuur, oppositie en coalitie, het maakt er helemaal niet uit, heeft zand hoog in het vaandel beide partijen wel zwaar vanuit een, een, een... misschien staan ze af en toe wat tegenover elkaar... maar hun gezamenlijke doel is het beste voor Zandvoort. Ik denk dat uh, dat naar mijn gevoel toch ook bij de oppositie uh, geweest is. En desondanks is er een enorme breuk ontstaan. En ik, uh, ik maak mij een beetje zorgen over hoe dat, dat weer geheeld kan worden... En als jij zegt van... Ja, wij gaan een brug slaan. Nee, natuurlijk. Dat, maar iets praktisch, hoe... Hoe wordt die brug dan geslagen? Wat gaan jullie doen? Door eerst de gelederen weer te sluiten dat we compleet zijn. En dan, net zoals we in het begin hebben gedaan, eh, met elkaar te praten. Dan zul je inderdaad eh, eh, een of misschien wel meerdere dagjes op de hei voor nodig hebben. Dat je elkaar weer vindt en zegt, en hoe gaan we dat aanpakken? Want daar zul je inderdaad aan moeten werken. Daar heb je voorkomen gelijk in. Ja, daar heeft de Zandvoortse bevolking domweg recht op. Ja. Zonder meer. Helemaal ja. gelijk. Ik vind dat mooie laatste woorden voor dit gesprek. Want we zitten al aan de tijd. Oké, okay. Kauw, ja. bedankt dat je ondanks vermoeienis... en Spanje uh, ja, hier hebt donder, willen het zijn. Het was donderdagavond heel erg laat. Uh, Oké. Okay. goed. Bedankt gedaan. dat je hebt willen toelichten. Goed, wij gaan het eerste uur uit. Met uh, ABBA, The Name of the Game.